Nederland en Australië stelden Rusland vorig jaar mei aansprakelijk voor schade... als gevolg van het neerhalen van het vliegtuig. Die zogenoemde staatsaansprakelijkheid staat los van het strafrechtelijk onderzoek. Nabestaanden van de ramp noemen het een goede zaak... dat Rusland nu meewerkt aan diplomatieke gesprekken. Het overleg over MH17 zou volgende maand al plaats kunnen vinden in Wenen. Om te bezuinigen op de rechtspraak moeten er opnieuw rechtbanken dicht. Dat staat in een advies dat is gemaakt in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak, het bestuursorgaan van rechters. De raad komt structureel 50 miljoen euro per jaar tekort. Zes jaar geleden werd er al flink gereorganiseerd. Het aantal arrondissementen ging van 19 naar 11 en 23 rechtbanken moesten dicht. Rechters in de Tweede Kamer wisten toen te voorkomen dat er meer locaties dicht moeten. Toch is opnieuw rechtbanken sluiten de beste manier om te bezuinigen, staat in het advies. Op de weken afstanden in Insel heeft de Noors verre Pedersen goud veroverd op de 5000 meter. Patrick Roest won zilver, achtvoudig wereldkampioen Sven Kramer, brons. Bij de vrouwen veroverde Martina Sablikova voor de vijfde keer de wereldtitel op de drie kilometer. Antoinette de Jong kwam een halve seconde tekort en kreeg zilver, de Russin Voronina, brons. En het weer, soms nog een bui en wat minder wind. Minimumtemperatuur temperatuur vannacht ongeveer 5 graden. Morgen bewolkt en in de loop van de dag meer regen en meer wind. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Dit doen we even over natuurlijk, hè? want uh, dat, uh, dat is zoiets uh, iets, iets, uh, heilig schinners. <laughs> dan denk ik, ik heb de knoppen gewoon niet uh, goed openstaan. Ja, ik voel me nou ook trouwens uh, net een, uh, een soortement van uh, directeur van een, een of ander tennistoernooi... waar uh, allerlei mensen af uh, zeggen, behalve voor vanavond dan. Dat gaat dan weer wel goed. Goed, uh, dan uh, gaan we gewoon maar beginnen. Eigenlijk hoort het dus zo te gaan. to you. I don't know what that something means. Girl. I don't know what that something means. Suddenly we see shining lights beneath. If that something started with you We're all looking for something I don't know what that something means to you En dat waren ze, Rhino was dat, inderdaad, en uh, dat bracht de tijd op zes uh, minuten overdracht. Uh, ik zei net al bij aanvang, uh, het uh, heeft uh, er alle schijn van dat ik me zo'n beetje uh, de Richard Krajcek uh, mag noemen van ZFM Zandvoort. Uh, je hebt een tennistoernooi Richard, dan uh, probeer je te, ja, een, een Roger Federer bijvoorbeeld te contracteren of een uh, Rafael Nadal. En dan op een gegeven moment zit je met je handen in het haar... doordat die twee tennissers afzeggen. Nou, zoiets voel ik dus ook. Want 10 februari hebben wij eigenlijk dus een... Uh, een hoe noem je dat? Een, een, een open dag hier bij ZFM antwoord. En ons is ook gevraagd of wij dan een... Uh, ja, min of meer een... Uh, uh, ook iets uh, willen leveren. Nou, hadden we dus ook echt iemand waarvan we zeiden... Nou, dat, uh, dat lijkt ons wel wat. Maar de... Degene in kwestie heeft stemproblemen en dan kunnen we niet anders zeggen dat we de boel moeten cancelen. Dus um, we kunnen niet anders, uh, zoals het er nu voor staat, uh, niets anders zeggen dat onze bijdrage voor de open dag tussen 11 en 12 komt te vervallen. Dat is goed nieuws voor de mensen van Jazz. Uh, jazz... CFM Jazz, want die zitten tussen 10 en 12 normaal gesproken. Dus dat blijft ook zo. Dus dat, dat, daar veranderen we niks aan. Ik kreeg van de week ook weer zo'n zo melding van. Ja, er zit toch altijd jazz? Ja, dat zit er ook. Maar goed, als wij een open dag hebben, dan moet er even wat, wat anders geregeld worden. Maar goed, geluk bij een ongeluk voor die mensen dus. Dat, dat het er naar uitziet dat het gewoon tussen 10 en 12 een jazzprogramma programma gaat komen. Goed, welkom bij deze Alternatieve Vm. Uh, 20 februari, nee 20 februari, 7 februari. Ik, ik zit een beetje raar te kijken op dat, op dat scherm, maar goed, het, is, het staat er een beetje raar. Uh, dat betekent dat wij vanavond live muziek hebben. Uh, voor die mensen die het ook op Facebook willen volgen, we zijn ook leuk te volgen met een, een of andere camera. Als ik er naar kijk, dan uh, krijg ik al uh, ja, een beetje angst, weet? Zwaai ook eventjes de camera. maar goed, uh, het schijnt ook dat er geen 10 seconden vertraging in zit, zoals ze bijvoorbeeld bij de Super Bowl wel eens doen. Heeft allemaal te maken met uh, Nipplegate destijds. Met uh, Justin Timberlake en Janet Jackson. Maar goed, uh, bij ons schijnt er ook wel vertraging te zijn. Maar dat heeft te maken met de techniek. Dus um, goed, uh, wie is er vanavond uh, te gast? Ik ga het uh, proberen uit uh, te spreken. Met achternaam uh, en wel Joël. Goera Sharon, die uh, gaat hier uh, uh, spelen straks. Uh, dat heb ik uh, laatste, dat heb ik opgevraagd bij degene die uh, uh, uh, ja, haar eigenlijk uh, min of meer hier heeft, uh, heeft afgeleverd. Tenminste, uh, het agentschap. En dat zijn de mensen van J.O.T. Agency. Uh, die zijn een beetje de hofleverancieren als het gaat om de live muziek van de laatste weken, want volgende week krijgen we er ook al eentje. Die dame zit trouwens ook in het uh, programma. Dus dat zo dadelijk. Maar eerst nu ook even de muziek, want anders uh, kom ik niet toe aan uh, het uh, lijstje wat ik uh, in mijn hoofd heb zitten. Pact of Steel van Summerhoes.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 Don't you worry about me Little boy Let me worry about you All you have to worry about En dat was Marvin Gaye en de band van hem en uh, Little Boy... dat nummer wat hij hier ook uh, live heeft uh, gespeeld, uh, destijds in september. Ja, uh, je hoort ze al een beetje op de achtergrond. Ik zal ze ook uh, nader introduceren, want Emma Watson was de vorige single... maar dit is toch echt de nieuwe single van Oreo uh, Adam en All My Life, Molly's Song vooruitlopend op het album wat ze binnenkort gaan uitbrengen, onder andere In Echo. It's some time to see what I've become, but now it's gonna change And break these chains, cause once I felt a skin touch, I knew you're my face Zijn vrienden van Canvas Blanco, ze zijn ook weer bezig geweest. Enter Exilio gaat dit voorjaar nog verschijnen. Stiekem heb ik hem al, maar goed, dat hoeven niet alle mensen te weten. Maar nu weet je het toch daar aan de andere kant van de radio. Goeie. Het is nou, bij half negen. We, we hebben het een beetje omgegooid om toch, toch een beetje de, de muzikant van dienst... Want dat is eigenlijk uh, degene die uh, vanavond uh, de muziek uh, gaat uh, verzorgen. Een beetje uh, ook de gelegenheid te geven dat het allemaal een beetje goed klinkt. En niet dat, uh, dat het, uh, dat het uh, straks uh, dat er aan de andere kant uh, gesleuteld moet worden... van wat uh, is die Marcus van Dam nou al aan het doen? Nee, het moet goed klinken. En daarom heeft uh, Joël en Marcus ruim de tijd genomen om uh, de soundcheck uh, te doen. Uh, dus we doen straks... In een tweede uur twee blokjes van twee en nu voor negenen één blokje van twee. Uh, dus de, blokjes van, uh, van de drie blokjes van twee blijven gehandhaafd. Uh, vanavond is Joël bij ons in de studio en ik waag me nu even weer niet aan het correct uitspreken van de achternaam. Dat laat ik toch even aan jou over. <laughs> ja, hoe is het ook alweer? Uh, hoe spreek ik het uit? Goer Sharan. Goer Sharan. Goer Sharan. Goer, charan. Goer charan. Juist. Goer Sharan. Ik moet het echt... Ik moet het eigen gaan maken. Goed, Sharon. Ja, ja, ja. Ik heb het van de week... Uh, heb ik, uh, Johannes Taal. Degene die, uh, die erover gaat. Samen met Olga Taal. Van J.O.T. Wij zeggen hier gekscherend... Uh, Marcus en ik... Uh, nou, het is een beetje de hofleverancier uh, geworden... als het gaat om uh, de muzikanten... die op dit moment uh, komen. Uh, veelal uh, van, uh, van Johannes en Olga. Uh, en die heeft me een beetje uitgelegd... hoe je achternaam moest uitspreken. Maar ja, dan kom ik hier naar de studio... en dan zeg ik het toch weer verkeerd. Uh, Welkom, Dankjewel. want uh, we uh, ja, hebben dus het, uh, het werk van jou gekregen dankzij hun. Uh, ja. Dat was eerst de single. Toen heb ik later nog even heel snel ook de EP aangeschaft... waaronder stained Glass op ja. staat, hè? de single. Um, want als ik even kijk, je bent uh, van, van het conservatorium van Amsterdam... daar komen toch best wel wat goede muzikanten van af... Zo zijn uh, Fabian en Dammers uh, Suus de Groot. Nou, ja. die kennen we van Soer the Night. En uh, Abir uh, van uh, bab bab, en, uh, Nemsis van uh, de Rob akdao de winnaars. Die zitten er nu op. Dus uh, het, het zegt al iets uh, over het niveau van, uh, van het conservatorium Amsterdam. Daar heb jij uh, op uh, gezeten. Ja, dat ja. klopt. Hoe lang is dat al geleden? Uh, ik ben afgestudeerd in 2015. En toen ben ik naar New York gegaan om daar een master te doen ja. aan de New School. En ik doe nu alleen nog mijn lessen als een soort contractstudent aan het conservatorium. Oké, okay, dus je bent, uh, je zit, je zit, uh, maar je bent ook nog in Amerika geweest aan uh, New York, zag ik, uh, zag ik staan. Ja. Dus um, ja, je bent, uh, dat, dat heeft uh, meer te maken met het jazz verhaal eigenlijk, toch? Of niet? Um, ja, ja, er staat ook, iets hier, uh, staat uh, de, to, tot de New School for Jazz and Contemporary Music. Ja, klopt. En ze richten zich ook heel veel op popmuziek, op allerlei stijlen. is mm. dus veel ruimte, dat is wel heel, heel gaaf aan ja. hier. Ja, nou weet ik ook uh, van de EP Silhouette, omdat de, mm. dat is de EP uh, die je yeah. hebt uitgebracht. Uh, zag ik en hoorde ik ook, ik kreeg ook in de beschrijving, van dat je nog. Een invloed, behoorlijke invloed, en bij Stenglas is die zeker te horen in het intro, mm. uit India. Ja, Hoe komt dat? Omdat mijn vader Hindustan is, Hindustan is Hindustan. Want dat verklaart ook je achternaam. Ja, Ghoersharan. Ghoersharan, ja, ja. <laughs> ik, ik denk dat vader thuis zit en die zegt, nou, koper, je kan er helemaal niets van, maar goed. Hij is Beren tot. Ja, dat geloof ik graag. Dat geloof ik graag. Um, uh, nou, nou weet ik niet zeker, maar uh, ben jij ook nog. Ja, heb je met je muziek nog een beetje ook platform gekregen om, uh, om het uh, te laten horen? Ja, ja? ja, ik ben heel blij. Je bent nu bij radio ZFM Alternative FM. Ja, het programma heet Alternative FM en. Het station heet ZFM Zandvoort. Ja, ja, ja, precies. En het programma wat je doet al elke donderdag... van 8 tot 10 is Alternative FM. Ja, ja, ja. Um... Hier in Zandvoort. <laughs> ja. Um, Hartstikke mag... leuk. Ja. Ik oh, was niet ik ga... zo vaak in Zandvoort geweest. Nee? Ik ben blij dat ik er nu ben. Oh. Maar het, het is nu donker. Je ziet, je ja, ziet niks van het circuit. Je ziet niks van het strand. Dus, uh, dat is waar, maar het was charmant. We hebben ook een beeldje. Wat een kwartslag was gedraaid. En waar half zandvoort ja. over is gevallen. Om het even lokaal te houden. Dus ja, het beeldje kwartslag. is... Ja, het kwartslag. Uh, ja, het beeldje. Het was een oude garnalenvisser. Ik zal het even kort vertellen. Ja, die, uh, die hadden ze op een gegeven moment in 1970. Lang voordat jij geboren bent. <laughs> <laughs> maar ik was er al. Ik was een hummel van vier. Toen op een gegeven moment toen dat, uh, werd dat geplaatst. Heb ik ook als uh, pirekie opgezeten naast opa de garnalenvisser. Dat is de oude, ja, het is een beeldje gemaakt door Kees Bekaat. Maar op een gegeven moment vond de gemeente Zandvoort nodig... om een stukje van die openbare ruimte een beetje opnieuw in te richten. En dat beeldje, dat had altijd het gezicht. Dus die oude garnalenvisser kijkt altijd recht uit naar een zee. Dus op een gegeven moment ja. zegt de gemeente: ja, we zetten het uh, weer terug. Kwartslag gedraaid. Daar hebben we goed over nagedacht. En er was geen spel tussen te krijgen. Maar oh, de Zandvoorters okay. vielen daar natuurlijk ontzettend over. Dus op een gegeven ja. moment uh, is half Zandvoort in de geweer gekomen. En nu staat het beeldje weer gewoon zo als het zou moeten staan. Kijk, gewoon goed. met het gezicht. Dus dat beeldje, dat zie je niet vanavond. Nou, wat leuk. Maar dan, ja. Nee, dan ga ik toch even kijken zo meteen. Ik heb mijn zaklantaarn. Ja, ja, ja goed. Maar, maar, maar als je hier nog we eens een keer... even checken of hij wel echt een kwartslag terug staat. Ja, hij is <laughs> teruggezet. Nee, ik heb het vanmiddag gecontroleerd. Dus Kijk, uh, de kaboutertjes hebben het niet teruggezet. Nee, oké. Okay. Goed. Um, even ja. nog over jouw muziek. Waar is jouw voorliefde voor de jazz? Uh, wat, is, uh, wat is die voor, uh, voorliefde? Voor... Uh, ik ben er ingerold. Mijn lerares voor het conservatorium was jazzmuzikant. Uh, ja. Zangeres en pianiste. En via, op die manier zij heeft me allerlei handvatten gegeven om die jazz te gaan ontdekken. Ja. En een beetje gaan zoeken naar mijn eigen stijl en dat soort dingen. Liedjes schrijven. Dus op die manier ben ik er ingerold. Het is zeker, ik ben ja, ik hou heel erg van jazz, maar ik hou ook. ook ik enorm van India's muziek van pop. Ik probeer zo breed mogelijk uh, mijn smaak te ontwikkelen. Ja. En jazz is een mooie basis. Zeker vanuit het construeren. Maar mm -hmm. het is natuurlijk ook belangrijk om je eigen dingen mee te doen. Dat geloof ik graag. Um, nog iets uh, wat ik. Uh, yes. Want je bent niet de enige jazzmuzikant uh, die hier uh, geweest is. Hoor. Ik bedoel, uh, mm -hmm. ik denk aan Thomas Florissen. Goeie vriend van mij inmiddels wel ah, een beetje geworden. En uh, ik denk ook aan Lilith Merlo. Hmm. Van uh, Lieselotte Oostrom heet ze geloof ik. Even uit mijn hoofd. Komt hier oorspronkelijk uit de buurt. Maar maakt ook met haar band jazz. Is ook hier geweest. Dus, leuk. Dus, het, uh, dus je bent niet uh, de ja. enige die hier uh, met jazz speelt. Ik ben echt dus, goed gezelschap. Dus. Je dus. dus met een aardig gezelschap. Um, dromerigheid. Verwel ja, dat, ben je vroeger ook een dromerig meisje geweest? Ja, nog steeds. Ja, nog steeds. <laughs> uh, wat, wat is leuk aan dromen? Dromen is leven, denk ik. Wat zeg je? Dromen is leven. Ja, ik Dan ben ook een dromer. Lukken. Dus, uh, dus ja. in dat, dat opzicht uh, schept het wel een band. Dus. Nog even over de band. Want, uh, want je bent nu vanavond alleen. Maar normaal gesproken speel je met een aantal andere muzikanten. Ja. Uh, waar ken je ze van? Ik ken... ze Even denken. Ken... Rashid ja, is degene die, die ook de Indiaanse invloeden erin uh, doet. Ja, Rachid is half Tunesisch, half Hindoestaand. Oké. Okay. Dan hebben we nog Florian en Tijmen. Uh, ja, van het conservatorium. Alle, alle twee van het conservatorium. Ja. Oké. Okay. Van het conservatorium. Goed. Um, ja, muziekinvloeden. Daniel Alainwa. De oud-producer onder andere van U2. Ja. Van Beautiful Day onder andere. Ja. ja, ja de gekke producer. Ja? Ja. Van... Wat spreek je in hem aan? Hij, um... Hij heeft zo'n mooie intieme sound. Hij heeft een paar platen zelf, Belladonna onder andere. Zo mooi, die, die sfeer. Die Zit hij daar ook meteen dat dromerige waar jij ja. ook van houdt? ja. Zit nope. dat daarin? Want de uh, ja. Beautiful Day is een behoorlijk dromerige song eigenlijk ook. Het is een prachtige zong. Ja. Heel mooi. En helemaal you too. Ik vind het heel knap hoe hij zo uh, allround kan zijn. Ja. En het liedje voor de mensen thuis die denken van... we gaan het over dat we uh, Beautiful Day? Nou, uh, als je dus echt in en has. En ook al zit alles, ook maar echt alles tegen. Ja. Er komt altijd wel een moment in je leven ja. dat, er weer, uh, dat je er weer bovenop uh, komt. Daar gaat het liedje over. Don't let it get away. So. Ja, precies. <laughs> <laughs> yes. Ken je klassiekers. Ik vond de introductie al heel leuk. Dus we gaan over nou, laten we zeggen, een minuut of tien gaan wij wel beginnen, denk ik. Ja, met, leuk, uh, hartstikke leuk. Nou, maak er maar zeven uh, minuten van. Want uh, ik zit op mijn lijstje te kijken en ik denk, oh, dat gaat iets sneller. Uh, uh -huh. Maar uh, we gaan eerst uh, nog even een blokje van twee draaien hier uit deze toverdoos. En dan uh, mag jij uh, Als het mag het je leuk, gaan heb er spelen. Hartstikke leuk, zin in. Uh, dat was uh, Joël Joelle... Gouwer-Sharon. <laughs> Goed, ja dan. Ja, heel goed. Ja, oké. Okay. En, en we gaan verder met Alaska Pollock. Een beetje indie-sound hier bij Alternative VM. Straks in de tweede uur, kan ik je nu al verklappen. Wordt hier een beetje steviger, de muziek? Dus dat kan ik je ook alvast verklappen. Love, being loved, and that's alright. But you should. Dus de nice surprise. Je denkt dat het liedje ten einde is. En op een gegeven moment gaat hij nog even door. Uh, de nieuwe single van Lijn Vrienden Thuis. Uh, dat mag uh, de pret niet drukken. Uh, natuurlijk heeft Paul samen met Wouter. Paul Bond en Wouter Tol het heel erg druk. Want die zijn niet alleen met hun eigen band bezig. Maar ze spelen ook in de begeleidingsband van Jorik van Noorden. Dus wat dat er gaat, uh, een druk, druk uh, seizoen voor de boys. We uh, ik ga even uh, naar de andere kant. Want uh, Joël heeft uh, inmiddels plaats. Nou, plaatsgenomen. Ze staat achter haar, uh, haar piano. Toch? Ja, ja. ja. Um, um, van uh, van uh, de EP Silhouette gaat ze ook een aantal nummers horen. Uh, staat de eerste, Forgive Me, staat die er ook op? Ja, dat is nummer één. Dat is zelfs de, de eerste, de eerste serieuze track... waar het allemaal mee begint. Nou, ik zou zeggen... Um, vertel iets over het liedje. Forgive Me heb ik geschreven... in een hotel in New York. Het gaat over een ruzie die ik had met mijn beste vriendin. En um, ja... Ik, ik heb dat geschreven om het goed te maken met haar. En uiteindelijk heeft ze overstag gegaan. Dus uh, het was daarna weer goed. Oké. Okay. Okay. We zijn heel nieuwsgierig hoe die klinkt. Ik ga ervoor. Dank je wel. Honey, do light slips through the door. The subway shakes my floor and The clocks they thirty for hours But the afternoon's already come and gone I didn't have something to get up for Try to bite, you try to breathe, you've carried on. Uh, de tweede uh, die we uh, in dit blokje gaan horen is de single. Ja. Dat is uh, die met die uh, hele mooie intro waarin ook jouw roots eigenlijk min of meer in, uh, in, te in terug te horen is. Stijn Glass. vertel uh, graag iets over dat liedje. Steent is geïnspireerd door mijn roots inderdaad. Mijn vader is dus Hindoestaans, mijn moeder is katholiek. Ik heb geprobeerd... Steent is glas in lood. Ik heb geprobeerd om... Steent Ja, is een, is een afspiegeling van mijn twee werelden en voor mij. Steent Klaas ja. zie je in katholieke kerken, maar Steent is ook belangrijk bij de Indiërs in religieuze zin, dus... Ja, ik heb geprobeerd om, om die, die twee sfeer, sferen in één nummer te krijgen. Dat is, dat is vind ik, mooi gelukt. Dankjewel. Ja? Ik heb ook een video'tje gemaakt. En uh, die is geïnspireerd op voornamelijk Diwali, een Indiaas feest, lichtjesfeest. Ja. Dus daar zijn kaarsjes, bloemetjes. Um, en, toen, en ik heb dat allemaal dan in een protestantse kerk opgenomen... Ja, ja. met een videomaker. Dus ik heb eigenlijk die, een Hindoestaans feest in een protestantse kerk gedaan. De Pieterskerk in Breukelen. Ah. Dat was wel, was wel een uitdaging. Maar, ja, ja. ja, was leuk om te doen. Geloof ik graag. Ik ben benieuwd hoe die hier klinkt, de, de steen Ik ga mijn best doen. Ja. Together let me slip through your hands Don't place me bulletproof Just remember that I am stained glass. shining through te horen. Ik, ik, ik hoorde het ergens in een van de. zinnen hoorde ik het voorbij komen. Dus, Kijk. Um, we gaan er straks uh, in de tweede uur natuurlijk nog uh, meer van je horen. Dus uh, dat, uh, dat straks nee. voor het uh, tweede uur. Um, nu weer tijd voor het uh, het werk wat uh, wat we hier nog hebben liggen. Um, een van die dingen ook een dame, een dame uit uh, Edam uh, wordt uh, gezien ook als een van de talenten en komt uit de mooie stal van King Forward Records. En dit is het laatste werk van Aion. Het gaat over een onuitgesproken liefde en het nummer dat heet Nothing at All. The Running, spinning and raising Got my feet off the ground But your silence has put me down again I tell you anything. Everything. Or just nothing, at all. nothing at all. Dit soort opnames zijn, denk ik, misschien wel de mooiste. Die hebben ze gewoon ergens in de ruimte opgenomen. En is ook even audio van gemaakt door de mensen van King Forward. Tot aan het nieuws. Deze laatste, ik zei het al, uh, jazz hebben we zeker... en een beetje met een bluesy ondergrond hebben we in uh, dit programma ook zitten. De nieuwe van TB Flores of de laatste eigenlijk. En het nummer dat heet Blue November Sky. Tot aan het nieuws van 9 uur. And never love another When the stars light up so perfect